Van der Linde met het NOS-journaal. De Arabische Liga houdt morgen spoedoverleg over de Iraanse luchtaanvallen op landen in de regio. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 22 landen van de Liga spreken elkaar via een videoverbinding. De afgelopen week breidde de oorlog tussen Iran en Israël zich uit naar de rest van de regio. Teheran sloeg terug in de hele golf na de gezamenlijke aanvallen van Israël en de Verenigde Staten. Qatar heropent een deel van het luchtruim nadat het afgelopen weekend werd gesloten vanwege de aanvallen van Iran. Het luchtruim gaat alleen open voor evacuatievluchten. Of er gevlogen kan worden hangt wel af van de veiligheidssituatie. Dubai en de luchtvaartmaatschappij Emirates hervatten de vluchten. Door een Iraanse aanval lagen de activiteiten op het vliegveld, normaal gesproken de drukste ter wereld, vanochtend tijdelijk stil. In Nairobi zijn vannacht zeker acht mensen om het leven gekomen als gevolg van hevige regenval. In de Keniaanse hoofdstad zijn zes mensen verdronken en twee anderen geëlektrocuteerd. In meerdere wijken in de stad kwam het water zo hoog dat mensen hun huizen moesten verlaten en auto's vastkwamen te zitten. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. Naar verwachting loopt het dodental verder op. Tijdens het regenseizoen heeft Kenia vaker te kampen met overstromingen. In de hoofdstad Nairobi is geen afwateringssysteem. Max Verstappen is het nieuwe Formule 1 seizoen slecht begonnen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië crashte hij al vroeg en kwam hard in de bandenstapel terecht. Daarom start hij morgen achteraan. Verstappen zegt dat hij wilde remmen en dat zijn achterassen blokkeerden. Hij raakte niet gewond. De Brit George Russell start morgen vanaf pole position. Het weer in het noorden en westen bewolkt en regionaal nog mistig. In het zuiden en oosten op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 8 tot plaatselijk 18 graden. Morgen start de dag opnieuw grijs, later breekt de zon door... en dan wordt het 10 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 jongen, jongen. En toen, toen werd ik gekoppeld aan mijn kapper en ik werd geknipt door een uh, Vietnamese jongen in een tuinbroek. Ja, nou, zul je zeggen, Ronald, wist je dat hij Vietnamese was? Nou, ik wist dat hij Vietnamese was, want ik zei, hi, ik ben Ronald. Ik kijk aan zei, hi, ik ben <maizada5> <pitched> <nustacht> Als je voornaam bestaat uit alleen medeklinkers, dan ben je of Vietnamese of verkouwen. Dat, dat, dat is wat ik aanvankelijk dacht. Ik dacht, oh, hij is verkouwen en hij is het niet eens met mijn voornaam.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 Hm. Ja, is er Je gewoon praten, toch? Ja, dat weet ik. Maar... Nou, vertel, zeg het eens. Ik heb een ruzie gehad met mijn vrouw. Oké. Alweer. Ja. Maar ik heb wel heftig, maat. Heftig, ja? Schippen slaan toe. Oh. Ja, nee, dat is grote. Je zei tegen mij, ik wil een maand geen contact. Ja, dat is misschien ook beter, maar je hebt uh, rust. Geen back en zo. Ja, nou, ik heb het nou wel moeilijk op dit moment. Dat snap ik het dit moment. Maar hoe is het op dit moment dan? Morgen is die maand voorbij. Dun dun dun dun dun dong dong dong dong dong dong unda <laughs> da ba da ba ba da ba da We hebben een soort een running gag bij ons in het gezin. En een running gag is: dan zul de buurvrouw vannacht ook. Waar is de grap. Dan zul de buurvrouw vannacht ook. En die gooi ik er zo 10, 15 keer per dag in. De meest willekeurige momenten slinger ik die door het huis. Zo, so, die schoot: dan zul de buurvrouw vannacht ook.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 Het is of die beesten die leven een tijdje en dan eten wij ze op. Oh, of die beesten die worden helemaal nooit geboren. Want er is niemand die als hoopje elke dag 15.000 varkens gaat voeren. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. Ik, ik, ik eet ook alleen maar de losers onder de dieren, man. Ik, ik, ik eet kippen. Kippen? Kippen, dat zijn dan vogels?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 Net als die hele Partij voor de Dieren. Dat vind ik ook zoiets genants. Dat hebben wij, Partij voor de Dieren. Want ja, dieren kunnen niet stemmen. Ja, hallo, ik kan naast poepen maar aders niet schoon likken, ja? <tiedert> we, we hebben allemaal wat. I wanna feel the heat. I wanna open...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 Tonight, I wanna lose myself, I wanna come alive I wanna feel the love going to overdrive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 Dezelfde achternaam, het is familie. Maar Katrien Duck ligt gewoon achter zijn rug om gewoon te batsen met de neef van Donald Duck. En daar vinden we wel een gezonde gezinssituatie. Dit verzinnen ze in Volendam niet eens.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 Het is wel relaxed, toch, om blank te zijn. Het is zo lekker aan... Want... Ah, ik ben blank, hè. Dus daar. Uh... <lacht> wij zijn gewoon een, uh, ja, een sterk ras. Is ze mij maar zo, we hebben altijd, uh, de, ja, de touwtjes in handen. Of een zweep, maar altijd iets. <lacht> en dan zeggen ze nog dat wij geen ritmegevoel hebben. Tjak en van je, tjak en van je, tjak en Dat Is toch ook ritme? Is het anders soort ritme, maar is ook ritme. Dan heb je van die zwarte, van die, van, die, van, die, van die zwarte die dan zeggen van Jammer, hey, wij kunnen beter dansen. dan denk ik, ach, nee, nee, nee, nee, nee zeg ik dan. Alsof, alsof, uh, alsof Blanken niet kunnen dansen. Dat is onzin. Het is onzin dat Blanken niet kunnen dansen. Je kent er volgens een jongen. Die woont in een klein dorpje onderzocht. Ik weet niet precies hoe het dorpje heet, maar daar woont hij al een hele tijd. Die woont er in een kamer. Die heeft het op een gegeven moment van zijn zus gekregen. Want zijn zus woonde er eerst met een jongen. Was heel erg verliefd op pas. Was een jongen die woonde uh, ook ergens daar in de buurt. En die hadden samen ontmoeten zo. Ze samen op school dit en dat. Die was heel erg verliefd geworden op elkaar. Maar de jongen die ging een half jaar studeren in Australië. En als hij terug kwam, hadden ze afgesproken dat ze hadden dus gaan dit en dat. Dus de meisje die zat op de wacht in die kamer tot hij terug zou komen uit Australië. Maar de jongen die ging naar Australië. Maar meteen vliegt het andere meisje. En de meisje als hij žicht, ja, ik krijg een uit. En dan, maar hij even terug naar Nederland en zei: Oh, mijn ze beste, ben oh, ben dan bent je sorry mijn vliegtuig al aanmaakt. Oh, mijn helemaal kwaad. En zei: Ja, maar jij mag die camera houden. Mocht zij die camera houden? Dus dat, ja, ik wil die camera kamer niet meer. En dacht: Ja, dan ga ik me onderverhuren. Ging ze onderverhuren. En toen heeft ze hem eerst onderverhuren. aan een meisje was een heel graag meisje, meisje. die was op een gegeven moment heel, heel lang bij die hoofdvertuigers stond. Maar de meisje was los van die hoofdvertuigers. Die ging totaal door het lid. Die ging zuipen, snuiven, spuiten. Een kontje achter Schrikkelijk. Dat <lacht> is dus één grote tering zo. Dus die camera was zo tering zo dat de gemeente zei: Ja, ze moeten uit. Er zitten ratten, rat, konijn en een grote tering zo. Muizen zaten er ook. En als die van ja, je moet uit. En als meisje En toen stond de camera weer meisje moeten doen,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 En enfin, toen dacht ik aan meisje, ga ik maar de smoes vragen of hij zo lang op die kamer wil en dan blijft hij lekker. Dus toen, ja, ben je zo lang op mijn kamer? Ja, maar moet wel weer terug. <lacht> en uh, toen zat hij wel op die kamer in geval, toen ging geval. Uh, op die kamer ging hij allerlei cursussen doen, had hij grote plannen, dirigent worden. Er dus zit eigenlijk in de meubelfabriek, maar dat maakt niet uit, dat is ook belangrijk. En, uh, maar in elk geval, van die jongen kreeg ik dus laatst een uh, telegram. En dan schreef hij een uh, ik kan ook dansen. Dus dan denk ik, wat lullen ze dan? Weet je wel?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 Ha, mensen. Ik heb alles mee. En natuurlijk ook dat ik hier in het heerlijke Nederland woon. Maar mensen. We kanken wel op het kleine koude kikkerlandje. Maar waar we er heel veel van, toch? Of niet?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 Oh. <laughs>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 Vinden je dat nou ook niet een beetje een raar gesprek? Ik bedoel, u waarschuwt voor iets wat eigenlijk illegaal is en... Wat doe ik met die wetenschap? Nou, ik heb een kilootje of 600 thuis opgeslagen liggen. En wil je de straat opblazen ofzo? Nee, nee, liever niet, liever niet. Maar ik sla het allemaal op in de gang bij mij. Ik doe het uiteraard voorzichtig mee. Ik leg er een kleed overheen. Een dik kleed. Voor de vonken. Uh, Millennium-slangen zijn het. Shanghai-klappers, Chinese donderslagen. Dat spul zeg maar. Ik geef het u zelf wat bloot. Ja, het moet eventjes maar voor de buurt, hè. Ik ja. kijk voor de rest natuurlijk niet. Maar heb, heb u daar geen bepaalde verantwoording voor? Ik bedoel, het, het, het, ja, als er dan iets misgaat of zo. Ja, dan ben ik weg natuurlijk. <laughs>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 Oh, ziet, ziet u die flits? Ik zie niks geen in, in flits, want ik heb alles gesloten hier. Ach, kolonel, loop even uit die bunker alsjeblieft. Dan mag u wel eens tussen uw oren laten kijken. Ja, nee, ik vind dat u een rare de... toon tegen me aanslaat eerlijk gezegd hoor. Ik bel u op uit Voorzorg voor de Buurt. Kijk, en het hele, het hele zootje bij u. Het en al u al... moet geen bepaalde dreigementen, want dan weet ik... Wat zegt u? Ik, ik vind dat u een beetje dreigend over. Ik bel uit Voorzorg voor de Buurt. Toon, u belt mij, ik bel ja, u niet. Met Voorzorg voor de Buurt. Ik kan wel bijvoorbeeld een tank laten komen en een buurt voor de buurt. Ja, dat had je in 1940 moeten doen Oh! Ja meneer dekker. Jan. Ja, ik ja.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 Nou, kom nou meneer, ik ga ermee stoppen. Kom die. <lacht> ah, yeah, yeah. Mooi hè. Had oh, was hij opgehangen. <lacht> opgehangen. Ja. Maar je vertelde me dat je deze man terugbelde dat hij het zomaar leuk vond. Ja, ja dat hij het zo waar ja. leuk vond dat hij was ingestonken. Ja. Moet de volgende keer ook wel opnemen. Die oude militair. Ach ja, het was een aardige man. <lacht>